8 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval op een Syrisch vluchtelingenkamp... in de buurt van de grens met Turkije zijn tientallen doden gevallen. Dat melden activisten aan de BBC en persbureau Reuters. Op sociale media staan opnames van smeulende resten van tenten... maar het is niet duidelijk waar en wanneer de beelden zijn gemaakt. Wie de luchtaanval heeft uitgevoerd is ook nog niet bekend. Vanochtend werd de wapenstilstand, die al enige tijd geldt voor delen van Syrië... uitgebreid met de stad Aleppo... Daar waren de gevechten de laatste tijd flink opgeleid. De bevrijdingsfestivals in Nederland hebben een record aantal bezoekers getrokken. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn het er meer dan een miljoen. En de festivals van Rotterdam en Remond riepen mensen zelfs op om niet meer te komen omdat het terrein vol was. Vorig jaar gingen 900.000 mensen naar één van de 14 festivals. Het weer was dan ook een stuk minder. En later vanavond maakte de politie de definitieve bezoekcijfers bekend. Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor hulp aan Libië... heeft minister Koenders bekendgemaakt. Hij is op bezoek in het Noord-Afrikaanse land. Het geld gaat in een internationaal investeringsfonds... dat zich richt op de wederopbouw... zoals het verbeteren van de infrastructuur en watervoorziening. Ook wordt het geld gebruikt om een verzoeningsproces in Libië op gang te brengen. In Apeldoorn zijn de ploegen en wielrenners van de Giro d'Italia gepresenteerd. Morgen gaat hij van start met een tijdrit over bijna 10 kilometer... Alle ploegen en wielrenners kwamen in Apeldoorn voorbij op een roze podium in de kleur van de Giro. Tom Dumoulin start morgen rond kwart voor vijf smiddags. Een van zijn grootste concurrenten op de tijdrit, de Zwitser Fabian Cancellara, liet vanmiddag nog op Twitter weten dat hij ziek in bed ligt. Het weer, de zon schijnt nog een uurtje, vannacht koelt het af tot een graad of acht. Morgen in het weekend opnieuw veel zon en een stuk warmer met maximaal 25 graden. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. We live Sometimes we're Only just alive With a Raging mind Don't you Wait Till your future's Passing by It's Wasted time Oh we are living in a Snow globe The Giants got the whole world in their hands Oh, we are living in a snow globe Let's break the glass to break this brutal spell zullen we maar een beetje vrolijk beginnen vanavond met deze 5 mei. En dat uh, terwijl er heel veel bevrijdingsfestivals kunnen verheugen op een nou, behoorlijke belangstelling. Want uh, er zijn uh, zo'n miljoen mensen bezig om een bevrijdingsfestival uh, te bezoeken. Inclusief die van Haarlem. Nou, en daar stond uh, toch best wel een uh, leuke line-up uh, vandaag. Niet alleen op het hoofdpodium, maar ook op uh, de kleinere podia stonden daar nog wat, uh, wat dingen uh, te gebeuren. Dus uh, niet dat wij nou zeggen van daar gaan we wat aandacht aan besteden. Hoewel, we hebben zo direct één nummer van een dame die vanavond zelfs nog bij RTL Late Night te zien is. En, wat heel leuk is, ze is hier geweest. Dus uh, zo zie je maar weer dat uh, we kennelijk toch iets uh, hebben met uh, leuke en goede muziek. Geldt ook voor Cas de Band, want zo uh, staat hij eigenlijk min of meer een beetje de boek op uh, Facebook, als je heel goed kijkt. Want er zijn meerdere bands die Kas heten, met C-A-S. En deze uh, is een band uh, die een beetje vernoemd is... naar uh, de grote man daarachter, Cas Ronkers. Uit Rotterdam, snel En uh, We hebben zo direct weer een nummer wat daar een beetje op lijkt. Hoewel, uh, ik, ik denk dat Cas uh, toch ietsje sneller was... als uh, de jongens van, uh, van Statesman, want daar heb ik het over. Die komen zo direct uh, in het tweede uur aan bod is ook weer wat even hier en daar wat, wat steviger. Uh, ook om die mensen daar de gelegenheid te geven... Dat, dat wij ook die muziek draaien. Dus hoewel, er zitten hier en daar wat ruige dingetjes tussen. Maar ook gewoon lekkere, pittige nummers... die ook nog wel het luisteren waard zijn. Nou, dat ga je allemaal horen. Uh, leuke luisterliedjes gesproken. Uh, Nederlandstalig, moeten we erbij zeggen. Want Nederlandstalige muziek hebben we ook... Uh, sinds een paar weken is het album van Koosje uit. Koosjesje kreven heet zij voluit. En een toepasselijk nummer onder, uh, onder dat album is dit nummer geworden. Bevrijding. ...nummers van ze gedraaid van Loke. Je kent ze van een tijdje terug met Cold Hearts. Dat was eigenlijk wel het meest opvallende. Wat, of tenminste, op die manier vielen ze op bij Innercore Music. En van het een kwam het andere. Toen werd er heel snel besloten om daar wat, wat nummers op van op te nemen. Cold Hearts en inconsolable waren daar eigenlijk min of meer de bekendste van... Uh, de band bestaat al veel langer, want er is zelfs nog een, uh, een, een EP te, te krijgen van nog verder terug. Maar dat is uh, volgens de popmuziek van uh, Loke... niet meer helemaal representatief ten opzichte van deze tijd. NVU uh, is het uh, nieuwe nummer, want uh, de vorige Jump the Gun is. Trouwens ook heel goed ontvangen op de landelijke radio. En uiteindelijk is dit dan de opvolger daarvan. En u als je heel goed luistert... dan merk je ook wel iets van dat inconsolable eh, daarin terug. Eh, daarvoor hoorde je bevrijding van Koosje Sacreve, eh, zoals ze voluit heet. Eh, is van een, eh, van een EP, album, eigenlijk album, want er staan acht nummers op... Onder mijn huid heet dat, uh, heet dat album Allemaal Nederlandstalige uh, Luisterliedjes. Zoals je wel een beetje uh, gemerkt hebt. Vorige week hebben we er al een uh, track van gedraaid. En ja, als het 5 mei is, dan kom je automatisch uit op een heel toepasselijk nummer als bevrijding. En die staat daar dus ook op. Uh, sinds een aantal weken heeft uh, Elena May ook een, een nieuw, uh, ja, nieuw nummer uit. Uh, dat is een nummer wat, uh, wat je al uh, kunt uh, bewonderen op YouTube. En dus draaien we hem ook uh, heel vaak hier uh, bij uh, Alternative Vim... want uh, er zal toch wel weer een aanleiding komen om Elena mee uh, uit te gaan nodigen... om natuurlijk weer ook over het nieuwe materiaal uh, te gaan praten. Zeker uh, met het materiaal wat ze al gemaakt heeft. Uh, het nummer dat, uh, wat je nu hoort, dat heet Aprons and Barbed Wire. Sealing way and all in the key was dat met uh, Give It Up The World Atlas Tour daar uh, zijn die jongens op uh, dit moment driftig mee bezig en in 2014 toen begon het met het allereerste studio optreden wat ze hadden en dat was hier als je hier gewoon gewoon hierin. Als je dan tegenwoordig bedenkt dat ze in een na hebben gezeten van YouTube. Maar ook van de Simple Minds. Dan kun je dus al uh, vertellen dat er uh, behoorlijk wat aan de gang is. En bovendien, Koen Brouwer van uh, Julius. Die is al uh, opgedoken in een RTL4 survival so programma. Ik ben even de titel van dat, uh, van dat programma kwijt. Maar daarin zit hij in. En uh, dat is zoiets als wat uh, Menoweda Weda van Circuit Park Zandvoort ook gedaan heeft, maar dan weer voor een concurrerende televisiezender. Dus uh, dat, uh, dat schijnt erin te zijn. En uh, nou, als je uh, weet hoe Brouwer eruit ziet. Dan denk je ook, het is inderdaad een lef past ook wel bij hem. Dus uh, is hij uh, met zijn uh, meisje, Michelle, op pad. En uh, of tenminste, dat hebben ze gedaan. En zijn ze dus: uh, ja, ze zijn alweer terug. Maar ze hebben dus meegewerkt aan dat uh, programma. Dat, dat is uh, een trend tegenwoordig dat commerciële uh, televisieomroepen. Uh, survival programma's uh, met hier en daar een uh, bekende Nederlander en uh, soms ook niet wat minder bekende Nederlanders Nou, uh, Koen is nog niet helemaal een uh, echte bekende Nederlander we weten allemaal dat hij bij jullie zit daarvoor hoorde je en mee met A Prons en Bart Wire dat is het, uh, de nieuwe single uh, filmies, uh, het is ook dromerig het is uh, ja het is eigenlijk uh, een beetje ook uh, hmm, ah, wat moet je, waar moet je het ook mee vergelijken beetje licht psychedelisch misschien ook nog wel. Maar het, het is wel heel apart. Maar alleen is weer terug van weg geweest. En uh, heeft uh, nog aan het eind van het afgelopen jaar zelfs nog een EP uitgebracht. Daar hebben we helemaal nog niks mee gedaan. Uh, foei, foei, foei. Maar goed, uh, we gaan het uh, proberen wel goed te maken met uh, die single... die ze nu een uh, paar weken uit heeft uh, gebracht. Uh, en die is uh, op dit moment te zien op YouTube. Nou, uh, als we naar bevrijdingspop uh, gaan kijken vandaag... want uh, er speelde toch behoorlijk wat, uh, wat, wat uh, bekenden voor ons dan. Op het uh, jubilair podium bijvoorbeeld... Uh, daar uh, speelde Krakers Eiland en de Locomotives. Die hebben we hier ook uh, gehad. Dat waren de winnaars van de Rob akda -woord van uh, nou, een, uh, een jaar terug. Mantra heeft dat ook gedaan. Uh, dat, uh, dat zijn de winnaars van de afgelopen uitgave van de uh, Rob akda -woord. Uh, Liefst aan de Lumberjacks. Als we tijd hebben komen we er ook nog aan toe. En zullen we ze gaan draaien met uh, Hurricane. Uh, zij hebben ook opgetreden. Maar dan op het plein van de vrijheid. Um, dan zijn er uh, nog meer mensen. Die, uh, die wij uh, hier bijvoorbeeld in de studio hebben gehad. Uh, bijvoorbeeld uh, Laksmi. Uh, zal nog. Uh, zal nog uh, uh, die is al geweest. Uh, die heeft ook op het uh, plein van de vrijheid uh, gestaan. My Baby. Nummers die, uh, die we hebben uh, gedraaid uh, van ze. En, uh, nou ja, we kunnen ook niet anders zeggen. Chef Special en Sue the Night, dat zijn ook maar namen. Soothe the Night is inmiddels afgelopen. Maar uh, Chef Special, als je dat nu hoort, die uh, moeten nog. En die sluiten ook het festival af. Om uh, kwart voor elf op uh, het hoofdpodium. Dan uh, weet je dat ook weer. Jack en de Werner niet te vergeten. Ook zij uh, zijn uh, op, het, uh, op het bevrijdingspop in Haarlem uh, aanwezig. En ook zij zijn geweest. En als ik die waslijst dan een beetje heb doorgenomen... is er op het allerlaatste moment op het talentenjachtpodium van Giel Bela... ook het een en ander gebeurd. En daar om half twee speelde een, ja, een jonge meid... die bij ons ook in de studio is geweest. Haar naam is Gabby Lieve en we hebben er ook gehad, dat nummer... ja, je kent het al, hier is Hide and Seek. En vanavond kunnen we vertellen dat ze bij RTL Late Night zit... in het programma van Umberto Tan. Het is uh, een twisted reality. en Dat twisted reality dat slaat natuurlijk een beetje op uh, het uh, verhaal... Uh, wat uh, André Kraft uh, is overkomen. Op een gegeven moment uh, was hij uh, uit. En uh, schijnt er iemand iets in zijn drankje te hebben. En toen heeft hij de wereld toch uh, voor iets anders uh, aangezien... Uh, dan hij er in werkelijkheid uitzag. Uh, en toen dacht hij, nou, nah, dan kan ik wel eens een aardig uh, liedje overschrijven. En dat is uh, dit uiteindelijk geworden is terug te vinden op het uh, laatste album wat de mannen geschreven hebben. Moskou, met een beetje een knipoog naar het leven destijds daar in, in, in Rusland. Maar ook uh, een knipoog naar de jaren tachtig. Waarbij uh, de elektronica, de elektronische muziek... toch ook wel uh, in zijn hoogtijd dagen viert. Uh, en inmiddels hebben ze dat toch wel een beetje bewezen, die jongens. Dat ze uh, daar uh, aardig mee wegkomen in dat, uh, dat opzicht. Dus uh, mocht je... Belangstelling hebben. Ik zou zeker dat uh, album afluisteren. Er staan ook uh, hele serieuze nummers op. Bijvoorbeeld over geld. Dat is het, uh, de derde track. Dat staat achter deze tweede track die op het album uh, staat. En dat uh, maakt het uh, allemaal heel erg zinvol en waardevol. Om dit uh, gewoon nog uh, aan te schaffen. Dat, is, uh, dat lijkt mij wel duidelijk. Um, daarvoor hoorde je trouwens uh, Gabby uh, liever met uh, Hide and Seek. Uh, waarbij ze de hulp uh, had, maar dat heb ik al ook al een keer gezegd... van Jaap Rezema. de man die ooit meedeed aan The um, Voice. Uh, hij was uh, daar uh, een van de kandidaten en werd ook uiteindelijk de winnaar bij uh, The Voice. En wat er later is uh, gebeurd, hij is uh, tegenwoordig getrouwd uh, met een uh, dame... Uh, die uh, Miss Universe is geweest voor Nederland dan... Kim Keuter heet zij. Uh, die twee uh, vormen een setje. En uh, onlangs zag ik uh, iets voorbij komen dat uh, uh, zij uh, Kim dus in blijde verwachting is. En dat, uh, ja, dat maakt het dan uh, nog wel uh, wat specialer. Overigens, Gabi Liever van Waveren, zoals zij voluit heet, is vanavond te zien en te horen in het uh, programma van Umberto Tan met uh, het uh, programma RTL Late Night. Dat naar aanleiding van ja, wat er al eerder op, uh, op YouTube is uh, gezet... Uh, onder andere ook door Giel Belen, uh, kennelijk... Uh, zien, uh, zien de mensen toch wel een beetje brood in uh, Gabi Lieven. Maar ja, dat hebben we toch al heel snel in de gaten. Niet alleen omdat ze uh, zelf al heel goed uh, kan... maar uh, ze heeft ook een beetje de muzikale genen van haar vader... En die vader van haar, die speelt weer in een band One Clueless Friend. Dan weet je ook weer waar Abraham de Mostert uh, heeft uh, gehaald. Uh, ook een dame die bij ons uh, geweest is. Uh, dit keer even geen Nederlands uh, talig werk. Uh, dat heeft ze wel gedaan. Dat is ook het, uh, wat ze het meest vooruit heeft geschoven. Maar ze heeft uh, meegedaan aan diezelfde Rob Akda woord waar ik net een, een toespeling maakte bij Mantra en bij Krakers Eiland. Omdat dat beide winnaars zijn van... Uh, de talentencompetitie die in Haarlem wordt afgewerkt... Uh, Krakerseiland uh, vorig jaar. En uh, mantra uit uh, de afgelopen uitgaven. Uh, zij uh, Anouk Slik deed dat ook. Ik geloof dat zij in de vierde voorronde zat. In de laatste voorronde. En uh, wij, Marcus en ik, waren toch wel een beetje van... Hé, hey, dat uh, was toch wel uh, iets bijzonders. En dus moesten we dan maar eventjes haar vragen of ze hier wilde spelen. Dit nummer heeft ze trouwens ook gespeeld. Het is het eerste nummer van uh, de EP die ze in eigen beheer heeft opgenomen. Pixie Dust heet dat nummer. Everybody loves Peter, sparkling eyes, and character bold. And though there is just one other thing, he never grows old. Once he takes you to Neverland. You hesitate a while, but suddenly he wins your heart with that genuine smile. He sparkles you with pixie dust and takes you to a place you've never known. Ooh. He sparkles you with pixie dust and tricks you into things you've never done. And you forget and forget and forget. The island is a playground, big adventures and games to play. You should do. De je lijkt misschien nu ver te zoeken. Maar waarom leek ik ooit niet moeilijker dan hoe? Ik heb ernaar gezocht in al mijn boeken om te weten van de dingen die ik doe. En ik leerde van de tovenaarspraktijken en hij verleken het net goocheltrucs te zijn. Ik zal proberen met mijn ogen naar te kijken. Doordat hetgeen dat ik geloofde weer verschijn Laat mij schrijven En laat me drijven Met dit man de schip En laat me zwijgen En laat mij Laat me kijken met een onbevangen blik Ik ben van plan het circus Rents weer te bezoeken Ook al hangen er al tekens aan de wand Want het is te vroeg om nu de tenten op te doeken Maar het is te laat om te vergeten dat het kan En daar weet ik onderhand het fijne van Ik kwam hier om aan alles te ontvluchten Dat me maakte wat een ander van me dacht Al de ankers, het verlangen, de geruchten Ik was er klaar mee, ik had lang Schrijven. en laat me drijven met het om man de schip en laat me zwijgen laat mij en laat me kijken met een oog. Bang and bleed. is Lumberjacks, inderdaad, die stonden dus ook op zo'n podium van bevrijdingsfestival in Haarlem. Ik geloof dat het podium het plein van de vrijheid was. Daar stonden ze. Vanmiddag stonden ze te spelen. Ze waren niet de enige Haarlemse act of tenminste act uit de regio. Bijvoorbeeld ook zoals gezegd Krakerseiland en Mantra, dat waren ook uh, ploegen. Maar uh, Soner Night uh, komt ook uit de regio. Als je het uh, niet uh, verder uh, zou weten. Sus de Groot komt uit IJmuiden. En is uh, van oorsprong zelfs een uh, Bevenwijkse. Dus of geloof ik uit Heemskerk. Daar is ze uh, van oorsprong geboren. Maar ze woont tegenwoordig in Ijmuiden. Um, als eerste van dat uh, blokje van drie, ik heb er even zelfs drie achter elkaar gedraaid. En ook Slik uh, die uh, meegedaan heeft aan uh, de uh, Rob Akda wordt met Pixie Dust. Daarachter Rufus Kain met bevangenis. Nederlandstalig werk. Trouwens, uh, Rufus viel van de week ook uh, op. Dat is misschien denk ik ook de aanleiding waarom ik uh, nu een Nederlandstalig nummer draai. Maar het was een heel goed artikel wat hij geschreven heeft uh, bij de Correspondent. Het ging over uh, muziek streamen en uh, de manier waarop je dan... ...als muzikant dan toch kennelijk op moet vallen. Eh, want die muziekstreamdiensten... ...die werken dan volgens een bepaalde playlist. En als je daar dus op staat... ...dat is dan een beetje de... ...nou lijkt het op, als ik het uh, goed heb begrepen... ...een beetje de heilige graal. Hoewel, um, maar Roovers uh, weet natuurlijk ontzettend veel uh, van muziek af... ...omdat hij zelf muzikant is. Dus vandaar uh, dat we ook eventjes uh, het werk van Roovers even erbij hebben gepakt... ...om te zeggen, nou, wat, wat, wat maakt hij dan? Dit dus. Uh, en zoals gezegd, dat laatste werd dus uh, gedaan door... Lisa de met Hurricane, uh, winnaars van de Rob agda wordt in de eerste voorronde. Daarmee kwamen ze in de finale, maar uh, verder dan de finale plaats... was het dan uiteindelijk niet. Um, ook in het nieuws um, al was dat alleen maar voor een iconisch filmpje... wat, uh, wat op dit moment op Facebook uh, circuleert... waar Nick Schuit en Mollys Kroon op uh, zijn te vinden. En dat maakt het toch wel heel erg interessant. Uh, want het doet denken aan de, de hoes, het album hoes van Rumours, Het legendarische album van... Fleetwood Mac en Mirko Harmons... die was dan nog zo van... ja, maar uh, het zou best wel uh, heel goed uh, kunnen zijn... als er een tribute kwam in de Cosmo Carnaval... zou dat heel goed kunnen. Dus heb ik hem eigenlijk aangemoedigd door te zeggen van... nou, uh, waarom organiseer je het niet? Ja, dat kunnen ze dan zelf ook wel. Nou, dat is een beetje het uh, verhaal van, uh, van deze week. Maar we draaien toch dat tweede nummer... van dat eerste album wat ze hebben gemaakt. Change the world or go home. en Omdat dat, dat dus een zo'n lekker vlot nummer is... dat uh, nummer dat heet ding maker Iets moeten komen en heb ik hem dus gewoon niet op eh doorstart staan, maar dat doen we dan gewoon als we deze bij nog. I have giraffes on my shirt and my necklace is a bird. You might guess what just occurred. To me they're kind of remedy. It's flying to Africa living without demons no one telling you blah blah since we're all being equal sounds pretty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 En dat was er. Ariane met Happy Shirt. Uh, die uh, fietsen erin. Uh, omdat ik eventjes uh, gewoon uh, de draad een beetje kwijt was. Uh, wat, wat betreft het doorstarten van dit uh, vrolijke werk. De Cosmo Carnaval hoorde je daarvoor. Met uh, het uh, tweede nummer van Change the World or Go Home. En uh, dan moet je er dan ook wel bij zeggen. Van, uh, dat dat, dat uh, destijds een clip bij hoorde. En daar zat ene John Jacobson uh, in uh, verwerkt. Die hebben de Rotterdamse groep uh, ooit uh, gevraagd, die, uh, die John Jacobson, van... joh, zou jij uh, in onze clip willen acteren? En dat heeft hij uiteindelijk dan ook gedaan. Het schijnt een een of andere dansgoeroe te zijn... die met uh, bepaalde pasjes dan toch nog het uh, publiek in uh, vervoering zou weten te, te krijgen. Dat is een beetje het uh, verhaal van, uh, van onze vrienden van... Uh, van de Cosmic Carnaval en ze komen uit Rotterdam. Geldt niet voor Ariane, die komt hier weer uit de buurt. Uh, zo zie je maar weer dat ook uh, gewoon de regio... Uh, aardig vertegenwoordigd is in Alternative FM. Moet ook wel, want ja, we zijn tenslotte ook een uh, lokale omroep... dan moet je dus uh, ook daar rekening mee houden. Um, een andere band, uh, dan komen we toch weer een beetje op het uh, elektronica-verhaal. De Nexoshape uh, was uh, met, met uh, Moskou al uh, behoorlijk actief uh, geweest de laatste weken, maar... Stillwave is ook Still Going Strong, moet ik erbij zeggen. Want die jongens die, die hebben ook, die zijn ook bezig met nieuw materiaal. Dat zou deze maand zijn beslag moeten gaan krijgen. En ze hebben al een, een single uitgebracht. En die single, die, ja, dat is. Dat, dat is de vooruitgeschoven post van een EP... die ze dus in mei, de, deze maand dus, um, in, in Utrecht... ik dacht dat ze dat, uh, dat gingen doen in de Echo... maar dat weet ik niet uh, helemaal zeker. Zou ik naar na moeten kijken? In ieder geval tot aan het nieuws van 9 uur. Stilweef met What Have You.